Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Duitsland zijn CDU, CSU en SPD het in principe eens geworden over een nieuwe regering. De onderhandelingen over de vorming van een coalitie hebben de hele nacht geduurd. Afgesproken is dat de belastingen niet omhoog gaan. De staatsschuld in Duitsland mag niet stijgen. En het minimumloon is vastgesteld op 8,50 euro per uur.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 In de Amsterdam Arena is gisteravond een Ajax-supporter van de tribune gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in de eerste helft van de wedstrijd Ajax-Barcelona. Hij is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt berichten op internet tegen dat hij is overleden. Ajax won de wedstrijd met 2-1. De Europese Unie heeft aan Oekraïne bij de besprekingen over financiële hulp vernederende voorwaarden gesteld. Dat zei president Yanukovych in een televisieinterview. Hij noemde de opstelling van de EU onaanvaardbaar. Vorige week werd bekend dat het overleg tussen de EU en Oekraïne over nauwere samenwerking was opgeschort. Mobiele telefoons van artsen zijn een bron van ziekenhuisinfecties. Een smartphone in de spreekkamer kan resistente MRSA-bacteriën bevatten. Dat blijkt uit een literatuurstudie die in vakblad Medisch Contact is gepubliceerd. Volgens de onderzoekers maken artsen hun telefoon slecht schoon. Ze moeten handen wassen voor ze hun telefoon pakken. Het weer nog bewolkt. Vanuit het noordwesten regen. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 9 in het noordwesten van het land. Dit was het NOS Journaal. AMWB Verkeersinformatie met al op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Purmerend. 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze woensdag 27 november. De dag waarop CDU en SPD het na nachtelijk overleg eens zijn geworden... over de vorming van een nieuwe regering in Duitsland. Correspondent Wouter Meijer heeft al wakker gebeld en hij kent de details. Verder reacties op het nieuws dat aardbevingen in Groningen... veel krachtiger kunnen worden dan eerder gedacht lijkt dat mailverkeer ingezien door de NOS. Moet de gasproductie omlaag, is dan de grote vraag. U hoort het vandaag. Minister Plasterk van Middellandse Zaken is vanochtend een half uur lang te gast. Uw vragen kunt u kwijt op vraaghetdeminister.nl Uiteraard ook aandacht voor die knappe overwinning van Ajax. Trainer Frank de Boer aast nu op de tweede plaats in de pool. U hoort hem uiteraard. En Mark-Robbie Visser die houdt het klein vanochtend. Ja, over kleine plaatsjes en kleine scholen... die in het grote Den Haag gaan pleiten voor hun voortbestaan. En muziek hebben we ook. Het tweede album van Adele, 21. Set fire to the rain. I let it U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Dat komt onder andere uit Duitsland. Daar zijn de leiders van de partijen, CDU, CSU en SPD... het eens geworden over een akkoord. Daarmee lijkt de nieuwe regering in zicht. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, wat houdt dat akkoord in? Ja, dat ze gaan regeren. Dus dat we de komende vier jaar weer een grote coalitie krijgen... van CDU en SPD. Um, dat akkoord wordt officieel gepresenteerd waarschijnlijk om twaalf uur. Want de leiders van de partij hebben tot ongeveer een uur geleden... zitten onderhandelen. Dus die willen ook eerst eventjes slapen. Om twaalf uur krijgen we het allemaal precies te horen. Uh, maar goed, de, de meeste dingen zijn intussen wel bekend. Uh, er komen geen belastingverhogingen. Dat was eigenlijk een wens van de SPD om veel meer te kunnen investeren. Maar dat komt er niet. De SPD krijgt wel zijn zin op het punt van het minimumloon. Dat wordt ingevoerd...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 nog niet, zou het dan nog kunnen misgaan of is die regering van CDU, het SPD een feit? Nee, het kan nog misgaan. Er is één heel groot voorbehoud. Dat is namelijk dat de leden van de SPD het erover eens moeten worden. Uh, er is heel veel sceptisch in de achterban van de SPD. Dus daarom heeft de top van de partij uh, besloten... dat alle leden van de Sociaaldemocraten uh, mogen stemmen. Dat is uniek in de Duitse geschiedenis. Alle, ruim 400.000 leden van de SPD krijgen een brief thuis nu... met dit akkoord erin. Um, en, daar, en een brief daarbij die ze terug kunnen sturen met ja of nee. Ze hebben dan twee weken de tijd. En over twee weken weten we pas of er een meerderheid is van de achterban van de leden van de SPD. En dat kan heel spannend worden, want er is erg veel verzet... heel veel scepticis. Uh, maar goed, dat was ook omdat men nog niet wist... wat er uit die onderhandelingen zou komen. Dus nu het akkoord op tafel ligt, uh, kunnen de leden zich daarover buigen. Maar het kan dus zijn dat er een meerderheid van de SPD zegt... Uh, dat willen we liever niet, dan is er geen regering. Goed. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dankjewel, Wouter. Groot feest gisteren in de Arena, want Ajax won van Barcelona... Maar er was ook triester nieuws, want een supporter... viel vanaf de eerste ring naar beneden. De politie over dat ongeval. Vandaag, uh, tijdens de eerste helft van de wedstrijd Ajax-Barcelona... is een man uh, vanaf de eerste ring in de arena naar beneden gevallen. Dat is een, uh, een hoogte van ongeveer vijf meter. En uh, deze man is met uh, ernstige hoofdletsel... zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De man kwam terecht in de gracht tussen de tribune en het veld. En het is onduidelijk hoe hij daar terecht is gekomen. Het Centraal Planbureau rekent voortaan niet meer alle verkiezingsprogramma's uitgebreid door. De nieuwe directeur, Laura van Geest, vindt dat de huidige werkwijze niet uitvoerbaar is. Wat we in de doorrekening ook altijd lieten zien was wat betekent dit type beleid nu in termen van onderwijsprestaties, wat betekent het voor de bereikbaarheid, wat betekent het voor CO2. Dat type rapportage, dat soort type effecten gaan we niet meer rapporteren in de doorrekening. Een ander aspect wat we niet meer gaan doen is nu bekeken we elke maatregel die tenminste 50 miljoen opbracht of kostte en die grens leggen we nu naar 100 miljoen. Het CPP analyseert de economische effecten van de programma's op verzoek van de partijen zelf. Daardoor wordt duidelijk wat het effect van de plannen op de maatschappij is. Bij de vorige verkiezingen kwam dat neer op het bestuderen van 3000 maatregelen. Zoveel maatregelen doorrekenen is eigenlijk wel een heel erg groot beslag op het werk wat mensen moeten doen. En willen we zeker zijn dat we een goede kwaliteitstoets kunnen uitvoeren, is het wijs om daar een stapje terug te doen. Van Geest is de opvolger van Koen Teulings en was eerder directeur-generaal Rijksbegroting op het ministerie van Financiën. En in Amerika is gisteren een recordbedrag voor een gedrukt boek betaald. Een zeldzaam toonboek uit 1640 werd voor 14,2 miljoen dollar geveld. Een kerkgemeente in Boston stelde het werk beschikbaar. Met het geld willen ze onder andere de kerk opknappen. Het you know, eerste boek dat werd gedrukt in de Verenigde Staten. Het verscheen in 1640 in Massachusetts. Massachusetts, dat nog bij Engeland hoorde toen. De kerk in Boston hoeft niet te treuren. Het heeft ook nog een kopie in bezit. Tot zover het Nieuwsoverzicht. Dan kijk ik met u in de kranten vanochtend en dan zie ik veel Ajax... Niet veel originele koppen. Volkskrant, Ajax stunt tegen Barcelona. Trouw, Ajax stunt met 2-1... AD. Stunt, verrassend, Ajax tracteert. Grote Barcelona op 2-1-nederlaag. Alleen de Telegraaf heeft iets originelere kop. 10 voor Ajax. Uiteraard daar ook aandacht voor de tragedie in de arena. Die jongen die naar beneden gevallen is. Verder in de kranten, bijvoorbeeld in de Volkskrant Nieuws over um, Nuvaring. Dat is een hormonale anticonceptiering. Nuvaring weggezet als gevaarlijk. Internationale schadeclaim tegen fabrikant van in Brabant bedachte anticonceptiering. Na de Diane 35 Pils, schrijft de Volkskrant, ligt nu ook de nuvaring internationaal onder vuur. In de VS hebben ruim 2000 gebruikers en nabestaanden van gebruikers een schadeclaim ingediend bij de fabrikant in Brabant. Dan naar de Telegraaf. Naast de nieuws over Ajax ook ruimte daarvoor een... Nou, niet heel smakelijk verhaal over smartphones van artsen. Ik weet niet of u al zit te eten. Infecties verspreid door laksheid met hygiëne. Smartphone van een arts is vaak een ziekmaker. Had dus de kop. Mobiele telefoons in ziekenhuizen blijken forse ziekteverwekkers te zijn. En de bron van veel ziekenhuisinfecties. En er moet zo snel mogelijk een richtlijn voor personeel worden opgesteld... voor het gebruiken van in klinieken. Zoals uh, al wel bijvoorbeeld geldt voor sieraden. Trouw schrijft over woorden van Paus Franciscus, kiest radicaal voor de armen. Kort gezegd laat Paus Franciscus in bijna 300 pagina's zien... hoe christenen volgens hem gelukkig kunnen worden... niet alleen op kerk en geloof gericht te zijn en de wereld buiten te sluiten... niet door mee te gaan in de structuren van macht en materie... maar door voor de armen te kiezen. En tot slot een aardig bericht in het AD. Op de voorpagina prijkt het hoofd van Guus Hiddink. Die nou, toch nog enigszins aarzelend de camera in kijkt. Maar toch, Guus is er klaar voor, schrijft de krant. Als de KNVB hem belt, dan hebben we een nieuwe bondscoach. Guus Hiddink is bereid bondscoach te worden van het Nederlands elftal... zegt zijn zaakwaarnemer, Kees van Nieuwenhuis in het AD. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. The sea was to kiss the golden shore. The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 I'm Mary Love van U2. single, nieuwe single is het. We gaan naar Mark Robin Visser. Ik zei eerder vanochtend al, hij zal het klein houden en dat doet hij in agelo. Ja. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Eh, misschien ja, stom van mij, klein maar waar met ligt een het? Een hele grote klein met een hele grote zaklantaarn. want het is hier aardig eh, Waar het ligt. Mm -hmm. Het ligt uh, in de buurt van uh, eigenlijk vlakbij Ootmarsum in het Twentse land. In Twente zijn wij vanochtend. Uh, ik kan je nog niet vertellen hoeveel inwoners Agelo heeft, maar ik, voor mijn gevoel zal ik je melden dat zijn er niet veel. Mm. Wat wel interessant is hier, en dat is de reden waarom ik hier ben... dat is dat Agelo is een van de kleinere kleine plaatsjes in Nederland... waar nog een kleine basisschool is. En de school hier in Agelo heet het Balken, als ik dat goed uitspreek. En daar hebben ze wel geteld 44 leerlingen. Nou ja, goed, je voelt hem al hangen natuurlijk. Hè. Er is al lange discussie ook. over Hoe moet dat nou verder met die kleine scholen? Op dit moment krijgen die een speciale toeslag... en die dreigt te verdwijnen en daarmee dus ook de School en wat gebeurt er dan? Vragen de bewoners zich hier af: Wat gebeurt er dan met Agelo, waar het naar ik me heb laten vertellen nog steeds ontzettend goed toeven is? Ik schijn even om me heen met mijn zaklantaarn. De oprijlaan op hier van nummer 14 heb ik hier zo meteen een afspraak met iemand, een warm pleitbezorgster van die kleine scholen toeslag. Uh, er is nog niet veel licht in de brouwerij, maar ik zie wel de buurman. Meneer de buurman, mag ik u even iets vragen? Ik ben hier nou toch. Ik loop even met de zaklantaar naar nummer 16. Bent u, bent u van, echt van Agenloo? Nee. nee. Nee? Waar bent u van? Ootmarsum. Oh, maar het ligt wel vlak bij elkaar hier, ja, hè? het is een, uh, ja, een buurtschap, net bij uh, Ootmarsum. Is er een groot verschil tussen Oud-Marssemers en Aageloers? Nee. Dat niet? Er is geen verschil, nee. Nee. Zeg, er is hier nog een kleine basisschool, want daarom ben ik hier eigenlijk een ja. aangeloo. Ja. Het Balken, spreek ik dat goed ja, uit? Ja, het Balken. Ja, dat klopt. Uh, je hoort zeggen dat zo'n school dat dat heel belangrijk is voor de gemeenschap. Ja, dat, uh, dat moet eigenlijk blijven in de, in de gemeenschap. Ja. Waarom is dat belangrijk voor de gemeenschap, om een school de, te hebben? Het houdt de gemeenschap bij elkaar. Het houdt de gemeenschap bij elkaar? Ja, precies. En hoe merk je dat dan? Ja, nou, het zijn het verenigingsleven, klootschieten, carnaval. Ja. ja, precies. Het klootschieten? Ja. Dat klinkt heel interessant. Doet u dat zelf ook? Nee, ik doe het zelf niet. Maar dan moet ik zondag zondagmorgen komen. Moet ik op zondagmorgen komen? Ja, dan moet ik moet op zondagmorgen komen, kunt u dat uitleggen? Oh, maar ik kan het nou niet op woensdagmorgen? Nee, want het is te donker. Het is nu nog te donker, maar het wordt straks licht. Ja, misschien zijn er mensen die wij. Misschien je... dat ik straks nog een potje kan klootsen. Ik, ik denk het misschien nog wel, ja. Uw hond is aangeslagen. Ja, maar ja, die heeft uw bus gewoon net. Oh, ja, ik nee, krijg je dat. Ik <laughs> nou, ik zou zeggen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En ik ga naar de buren toe, ja, goed? Veel succes. Goed? Een fijne dag. Ja, Oké, okay. dag. Dat was de buurman van nummer 16. Ja, ik moet op nummer 14 zijn, dus ik ga gewoon nu verder met mijn zaklantaarn... hier op zoek naar nummer 14. Ja, Komt vanzelf goed, hoor. Om meer mensen wakker maken. We gaan het ja, horen tuurlijk. vanochtend bij je. Ja, hoor. er Mark-Robert Visser Doei. vanuit... Uh, Agelo in Twente. Het is tien minuten voor half zeven. U luistert naar de NOS Radio 1-journaal. De laatste stenen barak van het voormalig concentratiekamp Vught wordt na restauratie weer geopend. Het gaat op barak 1B. Werd na de oorlog gebruikt voor de opvang van molukkers. En nu is het een tentoonstellingsruimte. Verslaggever John Sarbach kreeg alvast een rondleiding van Brigitte de Kok van Kamp Vught. Ja.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 En hij was heel erg vervallen. En uh, nu kunnen we hem weer gebruiken. En uh, de geschiedenis overdragen naar de volgende generaties. En dat ja, is toch wel heel mooi. Barak 23. Barak 23. Daar wonen wij. Eén ogenblik. U hoorde muziek van Jimmy Bell Martin. Die ook op kampvlucht heeft gewoond. En het nummer Barak23 overschreef. Barak1B wordt officieel geopend door staatssecretaris... Martin van Rijn van Volksgezondheid. Die hoorde een bijdrage van John Sarbach. De VVD voelt er niets voor om het belastingvrije bedrag... voor het pensioensparen te verlagen. Die grens moet bij 100.000 euro blijven liggen... precies zoals er is afgesproken in het Sociaal Akkoord. Vanmiddag praten de meeste politieke partijen hierover verder met minister Dijsselbloem van Financiën. Zo moet de impasse rond de pensioenen doorbroken worden... vanuit Den Haag-Peter Blok. Het regent nog pensioenplannen... met veel mogelijke varianten en uitkomsten... Knopen zijn er nog niet doorgehakt. Daarvoor zitten er ook nog te veel partijen aan tafel. De regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... hun vrienden van het begrotingsakkoord D66, de ChristenUnie en de SGP... en ook nog GroenLinks en het CDA, die de vorige keer de benen namen. Ze laten allemaal nog niet het achterste van hun tong zien. Het opbouwpercentage voor de pensioenen kan misschien toch weer wat omhoog... Maar dat heeft wel een prijs. En de grens van 100.000 euro voor belastingvrij pensioen sparen... kan misschien omlaag. Daardoor zou het kabinet meer belasting binnenhalen... vooral bij hogere inkomens. Maar de VVD wil dat niet. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Nou, die uh, aftoppingsgrens uh, staat ook uh, in het sociaal akkoord uh, genoemd. Uh, en heel veel partijen in dit parlement hechten aan het sociaal akkoord. Dus ik ga ervan uit dat heel veel partijen ook hechten aan die grens van 100.000 euro. Maar er zijn ook partijen die zeggen, hij kan wat naar beneden, kan weer iets anders mee betalen. Is dat een optie wat u betreft? Mm, wat mij betreft niet. Waarom niet? Omdat uh, het een, een bouwwerk is waarbij ook deze grens uh, van groot uh, belang is. En als je aan die grens gaat, uh, gaat zitten schuiven... dan ga je ook weer allerlei andere zaken ondersteboven halen in het sociale akkoord. Uh, en wat mij betreft moeten we die exercitie niet doen. Dus wat er ook uitkomt, die grens blijft wat u betreft staan. Nou, uh, we zijn met hele grote uh, uh, overleg bezig. Die dus zijn ze technisch aan het doen. Dit is een politieke keuze. Uh, en deze politieke keuze uh, lijkt mij geen verstandig. Vanmiddag praten ze weer verder. De financieel woordvoerders met minister Dijssel. Meer belastingvrij pensioen sparen betekent een gat in zijn begroting van honderden miljoenen euro's. En dat gat moet worden gedicht. Hoe? Daarover wordt verder gedacht. En daarna is het de beurt aan de fractievoorzitters. Halbe Zijlstra van de VVD. Nog geen idee. Op het moment dat er politieke keuzes gemaakt uh, zullen moeten worden... dan zullen zeker de fractievoorzitters uh, aanschuiven. Uh, dat staat nu nog niet uh, op de rit. Dus uh, ik wacht nog even af. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid wil de besprekingen afwachten. We hebben gezien dat er een aantal wensen liggen. Ik heb in de Eerste Kamer natuurlijk de andere partijen beluisterd. Nou, als de wensen congruent daaraan zijn, ja, dan zal er wel iets moeten verschuiven. Maar uh, verschuivingen kun je altijd weer binnen het stelsel ook weer uh, van geld voorzien. Kijk, wat ons betreft moet er een steviger, eerlijker pensioenstelsel voor de toekomst uitrollen met dezelfde besparingen voor de overheid voor nu. Er is in de voorstellen van het kabinet nu een grens op 100.000 euro voor uh, belastingvrij pensioensparen. Kan wat u betreft die grens omlaag? Ja, laat ik over dat soort specifieke dingen nou niks zeggen voor een camera. We zijn met zeven partijen aan het onderhandelen. Alle financiële experts en pensioenexperts zijn daarbij betrokken. Ik laat hen graag even aan het werk. Uh, Jeroen Dijsselbloem onderhandelt met uh, de experts en wat mij betreft komen zij er gewoon uit. Nou, u herkennen hem wel. Hè? Aan het eind, P van de fractievoorzitter Diederik Samsom. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Ajax heeft in de Champions League voor een daverende verrassing gezorgd door Barcelona te verslaan. In de Amsterdam Arena werd het 2-1 door doelpunten van Serrero en Danny Hoeze. De tegentreffer kwam kort na rust vanaf 11 meter, werd gemaakt door Xavi. Aanleiding voor de strafgrond was een overtreding van Joel Veldman... die daarvoor de rode kaart kreeg. Maar Ajax bleef toch overeind met tien man en won. Na tien jaar won Ajax weer van een Spaanse ploeg. En dus werd het een historische avond van de ploeg voor, van de, voor de ploeg van Frank de Boer, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ik denk dat we uiteindelijk denk ik ook terecht hebben gewonnen. Het is jammer natuurlijk dat je de rode kaart krijgt. Dat hadden denk ik een fantastische eerste helft gespeeld. Terecht op 2-0. Uh, iedereen echt met een hard gespeeld uiteindelijk. Hè, met die domper uh, 49, in de 49e minuut. En, uh, ja, gelukkig is het, uh, hebben we het uh, tot één doelpunt maar kunnen uh, zeg maar laten. En gelukkig uh, dus drie punten. Hij was heel blij hoor. Frank de Boer, de winnende treffer werd gemaakt door Danny Hoeze. Die in de spit stond omdat de Jong en Cihosson geblesseerd waren. ziet kon zijn geluk niet op.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 Andere wedstrijd in groep H tussen Celtic en AC Milan... eindigde in een 3-0-overwinning voor de Italianen. Daardoor zijn de schotten uitgeschakeld... en is Ajax in ieder geval verzekerd van overwintering in de Europa League. Als de laatste wedstrijd bij AC Milan wordt gewonnen... dan gaan de Amsterdammers zelfs door... worden ze namelijk tweede in de Champions League. In de andere pools viel maar één beslissing... Chelsea bereikte de knock-outfase, ondanks een 1-0 nederlaag bij FC Basel. Arsenal versloeg in groep F, Olympiek Marseille... en Borussia Dortmund klopte Napoli. Marseille is uitgeschakeld. De andere drie zijn nog volop in de race voor de volgende ronde. Vitesse-middenvelder Theo Jansen herstelt voorspoedig van zijn zware knieblessure. Hij werd nog maar uh, zeven weken geleden geopereerd aan een gescheurde kruisband in zijn rechterknie, Maar werkt samen met zijn fysiotherapeut alweer een lichte training af. Ik, ik voel geen pijn. Dat is, dat is positief, dat is goed. Uh, ja, wat ik voel, een beetje stijfheid overal. Dat is er, denk ik, uh, lange tijd niet... Uh, uh, de, vandaag liep ik afstanden van 100, 200 meter en... Uh, ja, dat heb ik natuurlijk de tijd niet gedaan en dat, dat voel je wel. Ja, de verwachting was dat ik me zou richten op volgend seizoen. Uh, dat doe ik nog steeds. Maar alles wat, wat daarvoor komt uh, is meegenomen. Maar uh, vooralsnog richt ik me gewoon op, uh, op, op volgend jaar uh, topfit uh, te verschijnen. De, en de Tuchtcommissie van de Hockeybond heeft Valentin Verga voor zes wedstrijden geschorst. De speler van Amsterdam krijgt de straf vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Rotterdam. Weet u nog die verschrikkelijke beelden? Verda sloeg daarin met een wat wilde actie. Sevi van As in het gezicht, die daarbij tien tanden verloor en ook nog zijn kaak brak. Valentin Verga zal ook niet met het Nederlands elftal meegaan... naar de finale van de Hockey World League in India. Al voor het incident met Van As... had hij besloten zich aan zijn knie te laten opereren. Tot zover de sport. Na half zeven de aanvaring van de PVV... met andere partijen in de Tweede Kamer. En dat ging over, inderdaad, Europa. Dit is Radio 1.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 Op beveiling in New York heeft een antiek psalmboek... een recordbedrag opgeleverd, 14,2 miljoen dollar. Omgerekend is dat ruim 10 miljoen euro. boek uit 1640 is daarmee het kostbaarste gedrukte boek ter wereld. Het is het eerste boekwerk dat gedrukt werd in de Verenigde Staten... toen die nog een kolonie van Engeland waren. En dan nog het weer bewolkt en vanuit het noordwesten regen. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 9 in het noordwesten van het land. Dankjewel Mark, horen je straks weer. En zouden er nog al file staan? John Hooka, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara, ja hoor die staan. De dagelijkse op de A7 richting Zaandam. 6 kilometer bij de afwit Weide Wormer. A8 naar Amsterdam, 2 kilometer voor knoopend Koenplein. En op de A15 richting Europort. Want daar staat 5 kilometer tussen knoopend Benelux en Spijk en, en Er zijn de problemen bij de spoorwegen. Want door een stroomstoring rijden er geen treinen tussen Bovenkarspel en Hoorn. En de vertraging is meer dan een uur. Wat verwacht je voor deze ochtend, John? Nou het is, een, het is droog. En ik verwacht ook een vrij normale ochtendspits. Dat betekent woensdag altijd rond half negen niet meer dan 160 kilometer. Oké, okay, dankjewel. Joehoe. Straks gaat het over hele dure auto's. Lamborghini is gestopt met de productie. De auto die moest concurreren met Ferrari.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het Europees parlement vergadert al jaren wisselend in Brussel... en dan weer in Straatsburg. Er is veel partijen een doorn in het oog, ook de PVV. Maar toen er onlangs in dat parlement over werd gestemd... om een eind aan te maken, stemde de PVV tegen... In de Tweede Kamer werd de PVV gisteravond flink gepest... door andere partijen over dit standpunt. Toen PVV-kamerlid Matlener-minister Timmermans van Buitenlandse Zaken de maat nam. Deze minister wil en gaat gewoon niets doen aan de onstuitbare regelbrei... die uit Brussel over ons land wordt uitgestort. Behalve af en toe voor de bühne een beetje kritisch doen... om zo de kiezer voor de gek te houden. Meneer Matlener, er is een vraag van u, van de heer Soertsma. Voorzitter, ik sloeg even aan op voor de Bune. Voor de bühne. Ik luisterde de, de toespraak die meneer Matlener hield in het Europees parlement. Zijn eerste toespraak nog even terug. En daarin zei hij over het verhuiscircus Straatsburg-Brussel. Ophouden daarmee. Maar wat lees ik dan tot mijn verbazing enkele weken terug. Het hele Europarlement wil stoppen met dat verhuiscircus. Maar de partij van de heer Matlener niet. Zij willen liever twee Europese hoofdsteden hebben. Dus mijn vraag aan de heer Matlener, bent u soms? <laughs> Meneer Matlener. Nou, voorzitter. Um, de PVV heeft er nooit een misverstand over laten bestaan. Wij zijn tegen het verhuis circus. Maar de stemming zoals die is geweest. Afgelopen keer. Um, dat gaf dus helemaal geen uitsluitsel. Op één vergaderplaats. En dat is de reden. En dat moet u maar even lezen. In de 4. Daar heeft mijn collega uitgebreid um, toegelicht. Waarom ze gestemd hebben. Zoals ze gestemd hebben. En dat lijkt mij een afdoende toelichting. Meneer Ten Broeke. Meneer Martelen, kunt u het tegenwoordig niet meer zelf. Waar is al die retoriek over weg met Straatsburg? U wilt er gewoon naartoe. Misschien wilt u er zelf wel naar terug. Meneer voorzitter, euh, ik heb met veel plezier daar gezeten... om juist euh, de eurofielen van uw fractie te bestrijden. Euh, en er is nooit een misverstand over geweest. De PVV is tegen het verhuiscircus. Wij hebben ons daar altijd voor ingezet. En ik verwijs u nogmaals naar de uitleg in de Elsevier... waar zeer helder uiteengezet is... waarom mijn collega's zo gestemd hebben als ze gestemd hebben. Tot slot, heer. Ja, voorzitter, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt... dat de PVV hier niet in staat was om een heel simpel punt... wat ze jarenlang heeft gemaakt, namelijk geen Straatsburg zelf toe te lichten. Eén ding is zeker, als je van Straatsburg af wilt... dan ben je bij de PVV niet meer aan het juiste adres. De heer Matlener. Nou, En Dat is onjuist en dat is precies wat ik bedoel. De verkiezingen komen eraan en ineens wordt er weer zand in de ogen gestrooid. Dus uh, ik denk dat de kiezer daar niet in gaat trappen, meneer Ten Roeke. Meneer Van Ooyek, op hetzelfde... Ja, voorzitter, ik, heb, uh, ik ben in de ongelukkige omstandigheid... dat ik de Elsevier niet gelezen heb en ik heb er ook geen abonnement op... Dus ik dacht, misschien kan de heer Madlener gewoon even in zijn eigen woorden... heel simpel voor mensen zoals ik, die Elsevier niet lezen... Uh, uitleggen waarom de PVV gestemd heeft zoals de PVV kennelijk heeft gestemd. De heer Madlener. Ik heb het al gezegd, omdat de stemming zoals die heeft plaatsgevonden... niet uitsloot uh, dat Brussel niet de enige plek was. En daarmee was het dus een onduidelijk voorstel van het parlement. En dat is de reden... Wat dus het gekissenbis tussen tweede kamerleden van de PVV en andere partijen de bijdrage van het verslaggever Wilco Bal.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 Maar er zitten ook bijvoorbeeld herkenbare airconditioning in van de Audi A8-navigatiesysteem. Ook de contactsleutel en zo. En dat doet een beetje afbreuk, denk ik, bij een auto van meer dan twee ton. De van een 5-liter V10-engine. Het is noise of 512 rampaging Italian horsepower. Ja, dat was de Gallardo. Tom Rox, hoofdredacteur van Octaan Magazine. Lamborghini komt volgend jaar met de opvolger en dat is de Cabrera. U hoort zo ajax verdediger Daddy Blind over de overwinning tegen Barcelona. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Na nou, het besluit over de JSF is minister Gennis van Defensie duidelijk opgelucht. Het personeel van de luchtmacht ook trouwens. Dat geldt natuurlijk vooral voor de militairen in de Verenigde Staten... die worden opgeleid om te gaan werken met die F-35. Zij weten nu zeker dat ze verder kunnen. Constantent Wessel de Jong bezoekt ze op hun basis in Florida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 Door naar de weg. Kunnen ze daar ook op volle kracht vooruit, John Bakker? Goedemorgen. Nou, oh ja, goedemorgen. Nou, niet overal, maar het valt eigenlijk nog wel mee. Je hoort gebruikelijke beeld op de A7 richting Zaandam bij Weidewormer, 3 kilometer. En wat verderop richting Amsterdam op de A8 bij knooppunt Koenplein, 2 kilometer. En vanuit Rotterdam naar Europort op de A15 bij Spijkenissen, 3 kilometer. Dank je wel, John. We naar uh, Ageloo, Twentse buurschap. Daar is nu nog een basisschool. Maar ja, dat is volgens mij de grote vraag... waar jij je vanochtend mee bezig gaat houden, Mark Robin Visser. Voor ja. hoe lang nog, hè? Voor lang nog? Maar ik ben nou even in gevecht met een lamineerapparaat. Misschien moet ik dat GELACH gewoon even door mevrouw Rutte GELACH zelf laten doen. Sorry. Ja. ja, want die zit hier. We gaan live, we gaan live in de uitzending lamineren. Oh, dat heb spannend. ik nog nooit gedaan eerder. Ja, kom maar. <laughs> Niet te ja. verwarren met laminaat leggen. Eens, eens moet de eerste keer zijn. Nee, inderdaad. Uh, Rutten die hanteert het lamineerapparaat. Ja, vind je het goed dat ja, ik hem nog alvast heb? Doe er maar één in, want we in. zitten hier. Dan zitten we hier morgenochtend nog. Ja, precies. En, en dat, gaan... wat, wat lamineren we? Vertel dat even. Terwijl we dit ding er doorheen doen... Wat ik nu aan het lamineren ben, is de petitie die wij vanmiddag gaan aanbieden in Den ja. Haag... aan de woordvoerders van onderwijs en de staatssecretaris. Zeg, dit gaat helemaal geruisloos, hè? Ja, goed, hè? Ja, en zoals je ziet staan hier namen op van 43 scholen... Ja. plus alle donateurs van de stichting Behoud Kleine Scholen. Even kijken, Behoud Kleine Scholen, Behoud Kleine Scholen Toeslag. Want daarom gaan jullie vandaag naar Den Haag, hè? Omdat die Klopt. toeslag, hè? Die, die dreigt uh, te verdwijnen. Ja, de toeslag dreigt uh, te verdwijnen... En dat is een uh, basisbekostiging. En eigenlijk gaat daar het verhaal om nu uh, ondertussen. Banus, basisbekostiging en de staatssecretaris ja. wil dat een andere inrichting gaan geven. Dat is een soort bonusbekostiging. Ja. Nou, en dan hebben we dus de lijst uh, met scholen. Ja, we gaan ze niet allemaal opnoemen. Maar daartussen staat dus een barken in Agelo, waar wij nu zijn. Ja, klopt. Bent u zelf ook van Agelo? Nee, niet van origine. Nee, nee wij zijn hier een kleine tien jaar geleden komen wonen. Uh -huh. en, en onze jongste twee kinderen gaan hier naar school. Die zitten ja. hier nu uh, heel stilletjes naast ons. Hallo, goedemorgen. Hoi. In welke groep zit jij? Zes. Is het leuk in groep zes? Ja, wel heel leuk. Hoeveel leerlingen zitten er bij jou in de klas? Zeventien. Uh, uh, Oké. Okay. Nou, dat is nog wel een redelijke klas dan, zou je zeggen. Ja, maar dat is een klas die bestaat uit drie jaargangen. Ah, wel, welke groepen zitten er nog meer bij jou? Uh, vier, vijf, zes. Ah, dus dat zijn allemaal combinatieklassen. Ja. Ja. Zeg, eh, totaal, eh, ik zei vanmorgen 44, maar het laatste nieuws is dat er inmiddels nog maar 43 leerlingen zijn. Hè? Nou, dat, dat klinkt wel heel, hè. we waren gewoon nog even wat is het, het 43 of 43, ja. Maar ik zei al, er is ook wat in de maak in Aangelo, dus ja. over vier jaar komt er weer een heleboel ja. bij. Zeg, de eerste laminaat, het eerste laminaat is er inmiddels uit, waarom dat lamineert u dit eigenlijk? Zodat het niet kreukt onderweg, wij Netjes moeten nog even een reis ondernemen. Dat is ook zo, zijn er, jullie zijn er voorlopig nog, natuurlijk nog niet. Waarom maakt u zich er zo druk over eigenlijk, want Oud Marsum is hier pak een beetje twee kilometer vandaan. Ja, en daar zit ook absoluut een hele mooie school. Maar dat is een hele andere school. Het is ruim 700 leerlingen. En Aangelo is toch echt een, een, een buurtschap. Met, ja. met een kleine kern. En juist dan is het zo belangrijk dat je dat stukje noaberschap hebt. En in een stukje school, wat? Noaberschap. Kent u het woord? Ik ja, heb het zeker. niet leren. leren. Ja. Maar het is uh, eigenlijk... Legt u het eens uit voor de rest van, uh, van uh, Nederland? Ja, toch, toch het uh, zorgen voor elkaar... En uh, als uh, de heer Rutte het heeft over participatiemaatschappij... Uh, en, en onze koning natuurlijk... dan is het uh, uh, in het buitengebied daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. Dat doen we al jaren aan. Ja. En zo'n school kan daarbij helpen? Ja, absoluut. De kinderen worden hier natuurlijk heel zelfstandig uh, opgegroeid. Maar ook de zorg voor elkaar, want alle leeftijden lopen door elkaar. Uh -huh. Kleintjes zijn niet bang voor de groten. Ze hebben een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar. Dus ja, ja het is absoluut uh, aan de orde. Maar uh, mevrouw Rutten, spreek ik u even streng toe... terwijl er op de achtergrond het lamineerapparaat het tweede A4'tje uitspucht. Uh, dat kost natuurlijk allemaal geld, hè? Ja, dat klopt. Dat bedoel, kost het naberschap hoeft geld. toch niet per se uh, ook meteen... dat kan toch ook ja. op een andere manier? Ja, maar uiteindelijk, als je die school weghaalt, kost dat nog meer geld. Aha. Nee, het is natuurlijk, het is ook bewezen... een kleine school uh, kost de leerlingen meer geld dan op een grote school... Maar ga je die kinderen allemaal weghalen... dan moet je eens kijken wat je krijgt aan extra kosten. Uh, je hebt maar te praten over mantelzorg, uh, sociaal leven, ja. verkeer. Uh, ga maar door. Ja. zeg, weet u wat? Als wij nu zo uitgelamineerd zijn... zullen we dan eens even een paar rekensommetjes gaan maken... op de achterkant van... Uh... Een of zo. Als het maar niet het op die laminaat is. Niet op het laminaat. Nee, want daar kan je niet op schrijven. Is, is het nu klaar, dit? Zijn we uitgelamineerd? Deze is klaar en die andere is ook klaar. Ja. Gaan we nou eens even een paar rekensommetjes maken. Kijken wat het naberschap tegenwoordig moet kosten. Is... Zal ik dan even een, een papiertje pakken? Ja, doe maar. Pak maar een papiertje. Dan En een rekenmachine is misschien ook wel handig. Gelamineerde petitie zijn kinderen in de maak in Aangeloon. Nou, ik zal blijven luisteren vanochtend. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1 journaal. Chrome met PSB op oh, Wij zijn aan het uitzoeken met wie ze dit nou zien. Kunnen we niet vinden. Als u het weet, laat het maar even weten. Via het La Radio op Twitter. Het is vijf minuten voor uh, zeven. Even naar Ajax. Er was voorzichtig rekening mee gehouden. Omdat stervoetballer Messi natuurlijk ontbrak. Dat lukte Ajax ook nog. Winnen van Barcelona. Door de 2-1 is de ploeg verzekerd van overwinteren in Europa. En zelfs de tweede plaats in de groep is nog haalbaar. Een makkelijke overwinning was het niet. Want Ajax speelde de wedstrijd uit met 10 man. Jack van Gelder sprak na de wedstrijd met de verdediger Deli Blind. Een uh, buitengewoon prettige avond. Een hele prettige avond. Ik ga, ga lekker slapen vanaf. Nou, nog even niet. Maar uh, nee, dit is uitzonderlijk. Uh,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 Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Nou, dat is mooi. Hè? Dat ze elke wedstrijd spelen om te winnen. Jan van der Putten, goedemorgen. Wat heb jij voor ons? Goedemorgen. Ja, ze kijken er een klein beetje slaperig bij. De Duitse CDU-politici Siegma Gabriel en Handeloren Kraft. Maar enige voldoening valt er ook wel op hun gezicht af te lezen. Op de foto in de Zuid-Deutsche Zeitung. 17 uur onderhandelen was er nodig om tot een principeakkoord te komen... tussen het CDU en SPD. De Takenshow houdt op de website een liveblog bij... over de vorming van het akkoord. Het laatste bericht is van, even kijken, vijf over half zeven vanochtend. Daarin staat dat het principeakkoord vanmiddag om twaalf uur... op een gezamenlijke persconferentie zal worden gepresenteerd. De Volkskrant meldt dat de NUVA-ring mogelijk gevaarlijk is. In de Verenigde Staten hebben ruim 2000 gebruikers... van het voorbehoedsmiddel voor vrouwen... Of hun nabestaanden een schadeclaim ingediend bij de fabrikant. Volgens hen zou de ring trombose, longembolie en herseninfarcten hebben veroorzaakt. Het AD heeft onderzoek gedaan naar goedkope zorgpolissen. En wat blijkt, de keuzevrijheid van patiënten die voor een goedkope polis kiezen... beperkter is dan vooraf werd aangenomen. Patiënten mogen vaak nog maar naar één ziekenhuis in de eigen stad of regio. Die ziekenhuizen voldoen aan de basiskwaliteit die vereist is... maar scoren minder goed op bepaalde medische specialismen. Een smartphone blijkt niet alleen een apparaat om mee te bellen... of de internet, het is ook een ziekteverwekker, staat in de Telegraaf. Want als je een smartphone op zijn kop in een petrischaaltje legt... dan blijken erin na een paar dagen allemaal bacteriën te zijn achtergebleven... en daaronder ook de potentieel gevaarlijke ziekenhuisbacterie, de MRSA. Hmm. Trouw analyseert op de voorpagina Ten slot de brief van Paus Franciscus... die gisteren is verschenen. Daarin roept hij christenen op om radicaal voor de armen te kiezen. En daarmee is de paus volgens de krant een uitgesproken socialist... en een man die graag onder de mensen verkeert... Die gehandicapten omhelst en op reis gaat naar immigranten op Lampedusa. Later deze uitzending. Dan spreek ik met de vaticaankenners Stijn Fens over deze brief van de paus. Nu lees we dus vanochtend ook al meer over in Trouw.